Meijer met het NOS-journaal. De VS zegt dat het de Venezolaanse president Maduro in Venezuela gevangen heeft genomen. en dat hij samen met zijn vrouw op een vliegtuig is gezet. Vanochtend voerde het Amerikaanse leger op meerdere plekken in Venezuela aanvallen uit. Volgens de VS waren die aanvallen bedoeld om de mensen te beschermen die Maduro hebben ontvoerd. De Venezolaanse vicepresident zegt dat ze niet weet waar de ontvoerde president Maduro en zijn vrouw nu zijn. Ze wil bewijs zien dat de twee nog leven. Volgens een Amerikaanse senator wil Amerika Maduro strafrechtelijk vervolgen in de VS. Volgens de Amerikaanse president Trump wordt er veel drugs vanuit Venezuela naar de VS gesmokkeld. En Trump houdt Maduro daar verantwoordelijk voor. Rond de afgelopen jaarwisseling hebben plastisch chirurgen 93 vuurwerkslachtoffers behandeld. De artsen spreken van een forse stijging. Vorig jaar werden nog 62 vuurwerkslachtoffers behandeld. Het ging volgens de artsenvereniging opnieuw om ernstig letsel met veel jonge slachtoffers. 66% was jonger dan 18 jaar. Vaak ging het om verwondingen aan de handen veroorzaakt door illegaal vuurwerk. De chirurgen hopen dat het vuurwerkverbod volgend jaar voor minder slachtoffers gaat zorgen. De zoektocht naar de vermiste Mick van 19 uit Helmond is vanochtend hervat. Ondanks het barre weer melden zich tientallen vrijwilligers... die samen met de politie en het veteranensearchteam op zoek gaan. Mick verdween in de nacht van donderdag op vrijdag uit een woning in Helmond. Hij heeft een verstandelijke beperking en had alleen een t-shirt en een korte broek aan... en was dus niet gekleed op slecht weer. Gisteren werd na tips ook gezocht in Asten, zo'n 10 kilometer verderop... maar de persoon die in Asten werd gezien blijkt iemand anders te zijn. Het weer, op veel plekken regen of sneeuw. In het westen, midden en zuiden kan 5 tot 10 centimeter sneeuw vallen. Daardoor kan het ook glad zijn op de weg. K&M waarschuwt nog de hele dag voor gladheid. Later ook af en toe zon bij 0 tot 4 graden. Dit was het NOS Journaal. Zfm Verkeersinformatie. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort uit Zandvoort. Goedemorgen luisteraars. Kerst is voorbij en Nederland maakt zich op voor oud en nieuw. Ook het radioprogramma Zandvoort uit Zandvoort een reis terug in de tijd naar de jaren 30 tot de jaren 70 hier op de lokale omroep CFM Zandvoort.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 Het nu al historische muziekprogramma Zandvoer Duitslandvoort. Ga gewoon voor een platen van schellak en vinyl draaien weer op volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de des destijds hebben doorstaan. De klanken van weleer En met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie. Nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoer Duitslandvoort. Stem uit het verleden, brengt muziek ons naar vrede gestegen.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 Deze week oud, dus volgende week zondag zitten we al in een nieuwjaar... dus zijn we er weer gewoon met een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Vandaag de laatste met een hoop gezellige muziek. De eerstvolgende artiest is Gerard Cox. Geboren als Gerardus Antonius Gerard Cox. Hij was geboren in Rot op 6 maart 1940. En ook in Nederland op 13 september van dit jaar 2025... was natuurlijk Nederlands zanger, cabaretier, scenario-schrijver, acteur... En regisseur. En uh, hij werd geboren en groeide op in Rotterdam-Zuid op de brede nummer 51B. En uh, hij was in zijn misdienaar bij de Heilige Kruisvinkskerk, uh, En ook zat hij uh, op de Mulo bij de broeders uh, in Oude Bos waar hij kennis maakte met toneelspelen. Hij begon zijn carrière als onderwijzer in uh, Krooswijk op een katholieke, uh, kat katholieke basisschool. Moeilijk woord, die zich bevond aan de Spiegelnisserstraat. En als vertolker van luisterliedjes in de stijl van Jaap Fischer. verwierf hij rond 1960 voor het eerst enige bekendheid in Nederland en Vlaanderen. En maakte toen ook al zijn eerste gramafooplatenopname. Zoals het nummer Jacqueline. Nou, we kennen allemaal natuurlijk Gerard Cox. Toen was geluk toch heel gewoon. U hoort hem nu Gerard Cox met Die Goede Oude Tijd. Ach, hoe lang is het geleden?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 Wat een gezicht Van André van Duin met Als de zon schijnt. Ja, de deborduren zijn behoorlijk omlaag gezakt. Dus, uh, maar het zonnetje maakt het er altijd weer goed. CWM Zandvoort, lokaal omroep uit de Badplaats Zandvoort. De volgende artiesten is een dame. Het is Cornelia Elisabeth van Gorp En u kent haar waarschijnlijk beter als Corrie van Gorp. Geboren in Rotterdam op 30 juli 1942. En al daar overleden op 22 november 2020 was een Nederlandse actrice en zangeres. En ze was de dochter van Piet van Gorp... die deel uitmaakte van het uh, trio de Triet Jacksons. En u kent er natuurlijk ook van... Uh, als een van de linker- of rechterhanden, dat weet ik niet eigenlijk... van uh, André van Duin natuurlijk. Hè. Daar had ze natuurlijk heel veel uh, shows mee. Samen met uh, Frans van Duschoten was dat... Vormden ze jarenlang een populair revuegezelschap. En u hoort er nu Corrie van Gorp met Ik ben Tamboer. Gedaan, want dat is niks voor mij graag! Kerst voorbij, de sneeuw smelt weg, maar de glimlach blijft. Nieuwjaar in zicht met veel liefde en gezelligheid: zand voort uit zand Is tijd voor nieuwe dromen. De toekomst is van ons. Met de oude hits van vroeger maken we het een feest, groot en ongedwongen oh, oh, oh, oh. Met zelfvertrouwen dus zijn we bij het oude jaar zeg bye bye. Samen zingen we het nieuwe jaar in. Laten feestvurten beginnen. De, sfeer, de muziek is altijd hier oud onze klanken We dansen keer op keer Van de kerst naar het nieuwe jaar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 Say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 Ik vroeg af, jij me tussen waard. Daar bij de waterkant, daar bij de waterkant. Je kreeg een kleurtje en zei nee. Hoe komt u op het idee? U bent beslist slista buis. Maar na verloop van nog geen jaar. Werden wij een paar. Stonden wij samen op de stop.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 Jij me kussen wel, daar bij de waterkant, daar bij de waterkant, daar bij de waterkant. Ik vroeg of jij me kussen wil, daar bij de waterkant, daar bij de waterkant. Je kreeg een kleurtje en zei nee. Hoe komt u op het idee? U bent dus weer staan.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 En de volgende band, groep, hoe het ook wil noemen, zijn de Spelbrekers. Was een in 1945 opgericht Nederlands zangduo. Bestaande uit Theo Rekers, Hug Kok en de heren hadden elkaar in 1943 ontmoet in een Duitse munitiefabriek. Waar ze toen de tijd te werk gesteld waren. En in 1956, 1956 ja, braken ze door met het lied O, oh, wat ben je mooi. In 1962 werden ze uitgezonden naar het Eurovisie Songfestival. Het was met het liedje Katinka. Dat kreeg op het Songfestival geen enkele punt. En nu wordt ze nu met een iets minder bekend nummer. De Spelbrekers, een opname 19.55. Het is de snipperdag. Ik neem voor een keertje een dag. Een dag, een dag. Kun je fijn doen wat je anders niet mag op zo'n Wanneer je je werk wilt ontvluchten, vluchten, zoiets dat komt dagelijks voor. Dan pak je je biesen en ga je met vrouwen met van vandoor. Dan neem je maar weer eens een snip per dag, een snip per dag, een snip per dag. Dan kun je fijn doen wat je anders niet mag op je per dag. De juffrouw op school vroeg aan Jantje: Was jij misschien gisteren ziek? Vertel me toch eens wat je schielde? Het ventje sprak toen laconiek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 Een snipperdak, een dag dan kun je vrij doen met je anders niet, maar op je snipperdak. We wilden de grens laatst passeren, daar heerste een vreugd van belang, de douane beambten zei heren.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 Zo'n dag wat je noemt met vakantie, kost niets want de centjes gaan door. Dus neem nu en dan, dit is een snipperdag, een snipperdag, een dag. Dan kun je fijn doen wat je anders niet mag op je snipperdag. Doe wat je anders niet mag op je snipperdag Het licht is gedoofd. De straten vol wind waar vuurwerk weer loopt. Maar binnen is warmte, de kaarsen gaan aan. de leiding van Mario Zandvoort de woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid?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 Voor eigen repertoire. Gezellig nieuwjaar op Zandvoort uit Zandvoort. Nou, volgende week is het nieuwjaar. Dan zijn we er ook weer bij met een nieuwe aflevering. Een nieuw jaar in een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. We sluiten dit jaar mooi af. En de volgende artiest is Ronald Brandsteden, beter bekend als Ron Brandsteden, geboren in Amsterdam op 19 mei 1950. En overleden in Breukelen-Veen Dit jaar op 10 februari 2025 was een Nederlandse televisiepresentator... die tevens bekend was als acteur, komiek, zanger... radiopresentator, en stemacteur. En hij was vooral bekend als uh, presentator van de programma's Showbiz Quiz... Rons Hoenimoons Quiz en Laat Ze Maar Lachen... en als panel -lid van uh, Wie Ben Ik. En ook beleefde hij succes op televisie... en in het theater naast André van Duin. Daarbij was hij de aangever voor de grappen van laatstgenoemde. En u hoort hem nu, Ron Brandstenen, met Engelen bestaan niet... Mijn hele leven lang heb ik steeds gedacht: als je maar zoekt, dan zul je ooit eens vinden. Een engel die al lang op me heeft gewacht en zich voor altijd aan me wilde binden. Maar dromen zijn bedrog en ik heb al die tijd steeds vergeefs gezocht. Wat heb ik een spijt, want toen ik jou zag lopen, ging er mijn ogen. Maar sta niet, maar vrouwen zoals jij, die beheersen heel mijn leven, en die passen echt bij mij. Ik heb vaak in gedachten hun vleugeltjes gestreeuwd, maar dat waren nachten. Terwijl een vrouw zoals jij me nog nooit één minuut heeft gegeven. Een man kent niet veel lust, hij is gauw afgeleid Hij heet het jagersbloed diep in de aderen Het zoeken wordt een rust. hij gunt zichzelf geen tijd En zoveel engeltjes om te benaderen. Maar die tijd die is geweest, want toen zag ik jou Het leven wordt een feest, mijn hemel wat een vrouw Schepen. Ik blijf bij je heel mijn leven. Want engelen bestaan niet, maar vrouwen zoals jij. Die beheersen heel mijn leven en die passen echt bij mij. Yeah van het album Dit Is Heintje. En de volgende artiest is een dame. Helena Hubertina Johanna Koer. Beter bekend als Lenny Koer, geboren in Eindhoven. Op 22 februari 1950 is een Nederlandse zanger, uh, singer-songwriter. in 1996, uh, nee, 1969, ja, ik moet toch echt mijn leesbril op. In 1969 was ze een van de vier winnaars van het Eurovisie Songfestival... ...met het lied De Troubadour. En ik heb voor u een minder bekende plaat... Lennie Koer met Maria de muziek van Ratio Davio. Luistert te maken. Weet je wat ik dacht, vandaag nog even dacht? dat ben je toch een engel als je kijkt en aan me lacht? Je tanden zijn zo wit, je ogen zuidelijk en zacht. Maar ja, maar ja, maar ja, maar ja, maar ja. Het is me nog niet duidelijk wat jij van mij verwacht. Bij elkaar, je bent zo donker, ik zo blond. Je bent een beetje lang, maar ik kan toch wel bij je mond. Maar ja, maar ja, maar ja, maar, ja, maar ja. ben een beetje bang, ik houd dat ik die maar verstom. Wat moet ik met je doen? Wat zal ik voor je zijn? Het is zo ongewis en toch wel heus pijn. Ik heb me van mijn leven niet zo wonderlijk gevoeld. Maar, ja, maar, ja, maar ja, maar ja, maar ja, Ik zal wat weer. Weer beneden De aarde is een bol En heus niet zonder reden Ik weet een heleboel Ik weet alleen niet wat ik voel Maar ja, maar ja Maar ja, maar ja, maar ja Heb me ondertussen toch maar door Je laten kussen Heb me ondertussen toch maar door Te ik wou dat ik vertellen kon hoeveel ik van je hou. Ik ken je pas een dag en denk alleen nog maar aan jou. Maar ja, maar ja, maar ja, maar ja, maar ja. is het gevaarlijk hoe ik alles speelt en al. Wat moet ik met je doen? Wat zal ik voor je zijn? Het is zo ongewis.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 De al op alle vroege leeftijd stond hij voor de keus. Tussen een mooie blauwe knoop of rode neus. Hij heeft bewust toen voor laatste maar gekozen. En heeft gedacht het gaat al goed zolang het duurt. Maar nu behoort hij tot volk der matelozen. En als hij dronken is, dan zingt de hele buurt. Het beste zijn als Leo weer verhuist, want als hij dronken is, dan wil hij op de vuist. En ook de dokter heeft aan hem zijn handen vol, want die heeft bloed gevonden in zijn alcohol. Hij heeft een keertje op het pijpje moeten blazen. Dat werd niet groen, maar het ontplofte daar op slag. Ja, toen had je net gedonder in de glazen. En de mensen zongen toen de andere dag. Maar dat Het zal wel voor je zijn. met de meesten in de war. Het zal wel voor jou zijn. Ik dacht nog even het is pas februari, maar hetzelfde is gebeurd bij jou maar. Ik denk hoe komt nou die lijster daar terecht Ik had er immers enkel maar me feestneus in gelegd. Toen zie ik opeens mijn grote rode kater Die zegt ik ben van oud zo'n Dat beest is nou toch dood? Ik spring wel nu op schoot Loopt oh, in de laat Februari, maar hetzelfde is gebeurd bij jou, Maari. de beste is gedaan, het zal wel zo ja zijn. Ik ben toen maar in bed gestapt, het was zo'n vreemd geheel. Die luister en die alcohol, dat werd een beetje fijn. Ik dacht ik laat het eventjes betijen. Dit is ZFM.